Mubarak-aanhangers openen het vuur op betogers in Cairo. Astronomen ontdekken nieuw planetenstelsel... en fotograaf Koen Wessing overleden. Op het Tahrirplein in Cairo hebben aanhangers van president Mubarak... het vuur geopend op anti-regeringsbetogers. In de rechtstreekse uitzending van de Arabische nieuwszender al Jazeera waren minutenlang schoten te horen. Een arts op het plein zei tegen de nieuwszender Al-Arabiya... dat er zeker vier doden en dertien gewonden zijn...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 Bij Barcelona heeft oud-PSV'er Ibrahim Afalaj voor het eerst gescoord. Hij deed dat in de bekerwedstrijd bij Almeria. Afalaj speelde begin vorige maand zijn eerste wedstrijd voor Barcelona. Dan is weer nog bewolkt en in het zuidoosten nog wat regen. Vanuit het noordwesten geleidelijk overal droog en opklaringen. En vanmiddag is er zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Morgen onstuimig herfstweer met aan zee een stormachtige zuidwestenwind. Ook de dagen daarna blijft het onstuimig, regenachtig en zacht. ANWB Verkeersinformatie, er staan 15 files, die zijn goed voor 61 kilometer file. Goed deel alweer over de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij. Tussen Leidschendam en Dorp nog wel 8 kilometer langzaam rijden. Ook de A9 ook maar richting Amstelveen, daar was een aanrijding, ook daar is de rijstrook weer open. Tussen Beverwijk en het knooppunt Rottepolderplein nog 3 kilometer. Een aanrijding tussen een vrachtwagen en personenauto zorgt voor wat vertraging op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afwetbeek en Zevenaar staat 2 kilometer. Tussen het knopend Ouddijk en Zevenaar is daar de rechte reisgrook dicht.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 De grote man achter de mooiste musicals, Erwin van Lambaert, is vandaag te gast in Coffee Max. En die Coffee Max-taart is getooid met kaarsjes. Want Koos Alberts is jarig en hij is ook aanwezig. En Jeroen Snel, van hem krijgen we het laatste royalty nieuws. Ik hoop dat u erbij bent zo dadelijk na het journaal van 10 uur op Nederland 1. Er is maar één vliegwinkel.nl Vliegwinkel NOS Radio in Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Na de veldslag gistermiddag op het Tagierplein in Cairo... werd het vannacht opeens weer onrustig. We schakelen gauw. Bij nou, Onze verslaggever Hans-Jaap van de Wereld om op. Hij is de plekken. We spreken hem zo. Ja, onrustig is het gebleven. Er werd geschoten. Er werd brand gesticht op verschillende plekken. demonstranten verzamelden zich bij toegangswegen om het plein... om te voorkomen dat aanhangers van Mubarak het plein konden bereiken. Er worden nu nog steeds in ieder geval stenen gegooid. Eerst maar eens even terug naar wat er de afgelopen uren gebeurde. Met het uur neemt het aantal pro-Mubarak aanhangers op straat toe...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 Het was hier vreedzaam tot die betogers, die aanhangers van Mubarak, het plein bestormden. Hoe zijn ze erdoor geraakt? Met staven gewapend, soms met messen. Die paarden heb ik voor mij op een meter of drie zien passeren en chargen met staven gewapend, met kettingen, gewoon inhakken op de mensen tot ze er zelf afgesleurd werden. En dan, dan zag je hoe die... ...plots bijna gelincht werden en hoe ze door de betogers op het plein ja, afgeschermd werden om te beletten dat ze gelincht werden. We staan nu aan de rand van het plein met een rij ambulances voor ons. Voor die ambulances staan de mensen die vooral hoofdvonden lijken te hebben en verbonden willen worden. Uh, any attack against the peaceful demonstrators is unacceptable and I strongly uh, condemn it. Het leger heeft zich sowieso een beetje afzijdig gehouden van alles en, en lijkt toch wel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 Ja, is dit een het is moeilijk. Ik bedoel, willen ze het? Wie, wie gaat het plein veroveren straks? En wat gaat er daarna gebeuren? Er wordt geweld op de straten en dan moet iemand ingrijpen, veronderstel ik. Maar dan, wie rekent dat met wie? Je hoorde hem al even: Hans Jaap Melissen voorzag gisteravond al dat het een lange nacht zou worden. En dat uh, is ook een feit. Hans Jaap, hoe uh, is het er vannacht aan toegegaan? Wat kan je daarover vertellen? Ja, het werd eigenlijk weer steeds onrustiger, terwijl een paar uur ervoor nog gedacht hadden dat het wat kalmer werd in de, in de stad. En dat, dat ze misschien wel, uh, die Mubarak-aanhangers, naar huis gingen om te slapen. Maar uh, ze zijn misschien even weg geweest om wat te eten en, en teruggekeerd. En, uh, en wat mij toen vooral opviel is dat je uh, veel uh, schieten hoorde. En uh, ik heb het nooit kunnen zien wie er schoot. Uh, en het gebeurde op een gegeven moment echt om de hoek van het gebouw waar ik ingevlucht was. Uh, ook omdat ik zelf op straat niet met schieten, maar op andere manieren werd lastiggevallen. En uh, het schiet is eigenlijk de hele nacht doorgegaan. Nou, niet vol continu, maar dat je dan steeds weer uh, schoten hoorde. Op het moment hoor ik dat niet meer. Uh, en ik loop een beetje op straat, niet heel ver van het plein. Ik kan het, uh, een stuk van het plein kan ik zien. Maar er zijn een paar mannen die zitten hier op straat. En die hebben mij heel nadrukkelijk net gewaarschuwd dat ik niet verder moest gaan. Die mensen zijn dan nog uh, zeg maar vriendelijk. Uh, maar die waarschuwen dat, dat ik om de hoek problemen kan krijgen. Ja, uh, Hansjaap, uh, je bent dus ook doelwit geworden inmiddels. Ja, het uh, westerse journalisten, denk ik vooral, maar misschien ook wel ook andere journalisten. Hoor. De, uh, de, er zijn allerlei journalisten in elkaar geslagen, en bij mij is dat door hen net niet gelukt, omdat ik dan toch, ook al ben ik 43, toch nog redelijk hard kan lopen. Maar Hans, uh, je, hebt, je hebt echt moeten vluchten? Ja, ik heb twee keer moeten vluchten al uh, in de afgelopen dag. Um, en ja. Mensen zijn natuurlijk, zeker de Mubarak-aanhangers, die vinden dat Mubarak door het Westen in de steek gelaten wordt. Hè. Uh, altijd een bondgenoot van Amerika en nu ineens moet hij weg. Um, ja, dat kun je afreageren op de mensen die dat ook vinden, je landgenoten. Maar ja, zeker, Ik ben heel erg herkenbaar. Ik zie eruit als een Amerikaan, denk ik zelfs. Ik ben een met de 93, ik steek hier overal bovenuit. Ja. Mensen zien meteen dat je hier niet en, ja, dus, dus of ze willen geen pontenkijkers of ze zijn gewoon boos op je. Wie, wie zijn dat, Hans? Ja, kun je, heb je daar enig zicht op? Want we spraken eerder meneer Mohammed vanuit Cairo Die zegt: uh, we hebben daar vannacht ook gevochten. En met al die mensen met wie we gevochten hebben, dat waren politiemensen. Ja, dat wordt natuurlijk gezegd. Uh, ik kan dat niet uh, verifiëren. Er zijn wel uh, demonstranten die hebben uh, politiekaarten uh, laten zien. Die hadden ze dan afgepakt van die uh, agenten in burger, zeggen ze, uh, de identiteitsbewijzen. Ja, zelfs dat, kun je, dat is, zelfs dat is eigenlijk nog geen bewijs. Nee. Dus je kunt dat zeggen, je zou zo'n zo bewijs zelf al dagen bij hebben kunnen dragen. Het is natuurlijk wel gewoon een soort straatoorlog waarbij ook hier propaganda uh, belangrijk is. Je kunt van alles roepen om de tegenstanders zo zwart mogelijk te maken. Maar ik, maar ik sluit zeker niet uit hoor. Dat, er zit ook wel een bepaalde logica in dat, dat uh, ja, de mensen die door Mubarak altijd betaald zijn uh, nu ook bang zijn dat ze hun baan gaan verliezen, natuurlijk. En ja, dat kun je maar beter uh, terugvechten. Mm. Nou komen er hier ook meldingen binnen, um, via uh, Reuters onder andere, dat het leger mensen arresteert. Uh, wat, wat, wat weet jij daarvan? Gaat het leger inderdaad langzamerhand ja. toch ingrijpen? Nou je ziet dat militairen die, die uh, uh, een paar jonge mannen afvoeren. Die, die dan, exact waarom is dan onduidelijk. Uh, dus, dus dat, maar dat ziet er eigenlijk een beetje uit van, joh, gaat dan eens even weg of zo, maar dat is niet een, in het leger zou natuurlijk heel makkelijk uh, dat plein schoon kunnen vegen. Mm -hmm. uh, maar ze blijven daar gewoon staan, rijden wel een beetje rond en intussen staan die twee groepen nog steeds tegenover elkaar en, en ja, het lijkt ons wat het uitputtingsslag uh, geworden. Ja, we zien ook uh, de beelden, dat is één vaste camera bijvoorbeeld op El Jazeera... en daar staan gewoon mensen constant stenen te gooien op die demonstranten. Dus het zou ook heel makkelijk zijn om ze op te pakken, maar dat doen ze dan dus niet. Nee, het, het leger wil duidelijk uh, niet beschuldigd worden van het kiezen van uh, één kant. Nee. Uh, hoewel ze natuurlijk wel de afgelopen dagen gezegd hebben dat de eisen van de demonstranten... de, de mensen tegenhoopbaar, legitiem zijn. Uh, ja, dus... dus... Het is een wonderlijke situatie. Er staat nu een man naast hem me met een protestbord. En ik weet niet wat hij... Nou, is mijn Arabisch niet meer zo goed. Ik weet niet wat hij daarmee wil zeggen. Dat is volgens mij een pro-Mubarak-bord. Uh, um, ja, dus nu dus, de, de, de dag begint. Uh, mensen lopen weer naar het plein. Maar dat kan een mix zijn van uh, aanhangers van Mubarak en tegenstanders. Dus uh, mensen die geslapen hebben en weer fit zijn... gaan ze er ook niet mee bemoeien vandaag. Wat kan jij vertellen over het aantal doden? Want er komen hier nogal wat uh, verschillende berichten over binnen. Ja, dat is ook voor mij heel moeilijk uh, te zeggen hoeveel het er zijn. Uh, ik heb gehoord drie, ik heb gehoord vijf. Ja, daar heb ik ja. genoeg gezien. Uh, en het zou me echt niet verbazen dat er vijf doden zijn. Want het geweld is zo intens. En ook als er nog geschoten wordt. Ja. Uh, als je ziet hoe mensen in elkaar getrapt werden. Dat ging zeg maar zonder remmingen. En ja, ik vond het nog een wonder dat er zo weinig doden zijn eigenlijk. hans doe je voorzichtig? Ja, ik uh, loop hier voorzichtig rond. En ja, je kunt niet anders doen dan een beetje toch op afstand te blijven volgen wat hier gebeurt. En ook gewone burgers uit, uh, uit de stad doen dat. Hè. Je ziet mensen toch een beetje zo'n randtoeristen ook spelen zelfs. van uh, Wat gebeurt er hier nee. in mijn Cairo? En waar gaat het allemaal toe? Hans-Jaap Melissen, dank voor nu. We spreken je misschien later nog. Dank je wel. Ja, nu het allemaal niet meer zo vriendelijk is daar op het plein... neemt de druk van de internationale gemeenschap om Mubarak, om te vertrekken, ook weer toe. De Verenigde Staten gaan daar nou, voorzichtig in voorop... Correspondent Elko Bos van Rosenthal in Washington. Elko, voor het eerst liep de situatie gisteren echt uit de hand. Veel gewonden, ook vannacht. Is er door de Obama-regering al op dat geweld gereageerd? Ja, niet door Obama zelf. Wel door Hillary Clinton via haar woordvoerder. En zij noemde het geweld schokkend. En ze heeft ook gebeld met de nieuwe vicepresident van Egypte... Omar Suleiman, een vertrouweling van Mubarak. En ze heeft hem gezegd dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor dit geweld... moeten worden gestraft. Nou, of dat indruk maakt... Uh, bij een Egyptische regering die de laatste dagen elk advies uit Washington eigenlijk in de wind heeft geslagen. Dat kan je je afvragen. Obama zelf hebben we nog niet gezien. Wel zijn woordvoerder Robert Gibbs. En die herhaalde nog eens dat de machtsoverdracht nu moet plaatsvinden. En er was de vraag wat betekent nu? En toen zei Gibbs nu betekent eigenlijk gisteren. Maar daar keek je dan... Wel een beetje beteuterd bij moedeloos eigenlijk ook. Hmm. De woorden die uit Amerika komen, of ze nou van Obama zijn of van Clinton... lijken niet veel indruk te maken in Egypte op Mubarak. Wat kan Amerika nog? Nou ja, steeds minder. Er is heel veel gebeld deze week. Hè. Obama belde met Mubarak. Oud-president Bush, de oude Bush, de vader Bush, een bekende van Mubarak, heeft hem ook gebeld. Ze hebben hem allemaal gevraagd om beheerst te reageren op de demonstraties. En we zien wat er nu, uh, nu is gebeurd. En er is eigenlijk niemand in Washington die er nog aan twijfelt dat Mubarak zelf de hand heeft in die gewelddadige tegendemonstraties. En ze vermoeden ook dat dit allemaal de reden is geweest dat hij ja, tijd heeft proberen te rekken eerder deze week. Obama stuurde deze week ook een gezant oud-diplomaat Frank Wisner naar Egypte. Die heeft een aantal keren met uh, Mubarak gepraat, maar hij is gisteravond laat weer teruggevlogen naar Washington. Kennelijk hadden dus ze niet heel veel meer te bespreken. Dus ja, ze wachten hier gewoon af. De regering Obama lijkt de hoop nog een beetje te hebben gevestigd op de legertop van Egypte. Ze hopen dat daar misschien nog wat mensen tussen zitten uh, met goede wil en die uiteindelijk toch dan kiezen voor het volk en niet voor Mubarak. Maar ze zitten een beetje aan de zijlijn nu. Zou het kunnen, Ilko, dat uiteindelijk Amerika toch de beslissing neemt om Mubarak te laten vallen? Openlijk? Nee, het is afwachten wat er de komende 24, 48 uur uh, gebeurt. Dat, dat melden ook bronnen binnen de Amerikaanse regering uh, aan de Amerikaanse media, bijvoorbeeld aan CNN. Uh, de dag van morgen, vrijdag, hè, dan is weer een, uh, dat is weer een deadline... Zeg maar, die door de oppositie min of meer aan Mubarak is, is gesteld. Wat dat verder ook betekent. En ja, Het zou kunnen dat, dat Obama uh, vandaag of misschien morgen naar buiten komt... en echt heel hard zegt van het is nu mooi geweest, hij moet nu weg. Ze zijn daar natuurlijk heel erg aarzelend over. Omdat de indruk die ze niet willen wekken is dat Amerika weer eens bepaalt... wie er daar, uh, wie er daar aan de macht is... Aan de andere kant, je wil niet aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan. En als de pleinen van Cairo morgen, overmorgen misschien weer helemaal vol staan. Ja, dan, dan moeten de Amerikanen eigenlijk wel nog duidelijker partij kiezen voor de demonstranten dan ze tot nu toe hebben gedaan. Oké, okay. Ilko Bosman van Rozenten vanuit Washington. Dankjewel is een nieuw planetenstelsel ontdekt. Hoe bijzonder dat is, vragen we straks aan sterrenkundige Snellen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Een paar zaken vallen op op de A4. Den Haag richting Amsterdam, daar was een aanrijding. De file begint nu eindelijk wat op te lossen. Tussen het knopen Prins Klausplein en Zoeterwouderdorp nog vijf kilometer. Ook was er een aanrijding op de A9, maar richting Amstelveen. Daar is de file nog vrij lang tussen Akersloot en knopend Rotterpolderplein 13 kilometer. Een aanrijding tussen een vrachtwagenpersonenauto op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afwitbeke en 7 naar 2 kilometer. Bij het knopend Oudijk is de rechte reisrook nog dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen de knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein 7 kilometer... heeft te maken met de aanrijding op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Daar is bij het knooppunt Terbrechtseplein de, de rechte reis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 10 minuten voor half 8 is het. Een vergelijkingssite voor alle ruim 1300 scholen in het voortgezet onderwijs. Van VMBO tot VWO. Die was er nog niet... Tot vandaag. Ik heb hem hier voor me. Op de site uh, is per school te vinden hoe ze scoort. Of hoe de sfeer is. En nog veel meer. Ideaal bij het maken van een schoolkeus dus. Initiatief van de VO-raad. Raad voor het voortgezet onderwijs. 90% van de scholen heeft toegezegd toegezegd daaraan mee te doen. Jeroen de Jager laat zich wegwijs maken op de site... door Sjoerd Slachter, voorzitter van de VO-raad. Laten we maar eens even kijken, meneer Slachter. Waar kijken we naar? Uh, computerscherm www.schoolvo.nl dan beland je op een soort Google Maps-achtige kaart van Nederland... met allemaal rondjes erin. En in die rondjes ziet u cijfers staan... en die geven aan het aantal scholen wat u in die buurt aantreft. Nu klik ik op dit groene bolletje en dan kijk je welke school. Nou, dat blijkt het Hooghuiscollege in Ravenstein te zijn. Dan open ik het venster en dan zie ik ineens hoeveel leerlingen die school heeft... wat voor eindexamencijfers die leerlingen op die school halen... hoeveel zittenblijvers die school kent... Ik kijk weer even iets verder op een blokje eh, kwaliteit. En dan zie ik nu dat de leerlingen op deze school de school een zeven geven. Allemaal gegevens die voor leerlingen als een school moeten kiezen, maar ook voor ouders, eh, heel erg belangrijk zijn. En meer vertellen dan alleen maar een examensrijver. Het is een open dag hier, meneer Pieter Hogenberg. U bent rector van de Helen Parkhurst. U doet mee aan de site van de VO-raad, waar scholen vergeleken worden. Ja. Wat was uw overweging om wel of niet mee te doen? Nou, het heet Vensters voor Verantwoording. en Wij willen ons graag als Dalton School verantwoorden over ja, wat we zijn, wie we zijn... en uh, hoe goed we zijn of misschien soms hoe slecht we zijn. Uh, het is belangrijk dat uh, in Almere alle scholen daaraan meedoen. Doen ze mee allemaal? Ja, ze doen allemaal mee. Uh, we hebben dat echt uh, met elkaar ook afgesproken om tegelijkertijd de gegevens op de site te hebben. Waarom bent u dit begonnen, meneer Slachter? Want het werd al gedaan door Dagblad Trouw... die is daar in de jaren negentig mee begonnen, Elsevier later ook. Waarom is de VO-raad heeft hij dit zelf in de hand genomen? Dat heeft miljoenen gekost. Om ouders beter en vollediger te informeren... maar ook om de samenleving, de politiek te laten zien... hoe het voortgezet onderwijs ervoor staat. En, en hoe betrouwbaar is dit allemaal? Want de scholen die leveren natuurlijk zelf hun cijfers aan... Daar wordt uh, geen echte toets op toegepast, of wel? Zeker. Nee, dat zijn uitsluitend gegevens... die door de inspectie en door DUO... dat is een organisatie van het ministerie geleverd worden. Dus wij kunnen niet schuwelen met cijfers. Het kan nogal wat gevolgen hebben als hier scholen heel slecht uitkomen. Bijvoorbeeld de leerlingen op een school... geven die school maar een 5,5. En dat gebeurt, begrijp ik. Ja, dan kan dat gevolgen hebben voor die school... dat er minder leerlingen naartoe willen. Een school die een wat negatief resultaat krijgt... die zal dat aangrijpen om te zeggen dat moet beter. Vooral als zijn omringende scholen hoger scoren. Dus het is niet alleen hele goede... Informatie aan ouders. Het is ook nog een kwaliteitsimpuls voor scholen om aan bepaalde zaken harder te gaan werken. U heeft hier uw kind op school? Ja, ik heb mijn kind hier op school in uh, klas 1. Wat mij opviel vorig jaar bij de schoolkeuze was dat je inderdaad de scholen vaak niet goed met elkaar kon vergelijken. En uh, dat is dus voor Verantwoording, dat valt me op dat je daar dan heel goed kan zien de verschillende onderdelen. Uh, bijvoorbeeld, uh, wat zijn uh, de slagingspercentages? Hoe uh, duidelijk is de school in het naar buiten brengen van de veranderingen. En dat soort dingen vind ik wel heel duidelijk op dat Finstens uh, voor verantwoording. Is het een soort, kan je dat zo zeggen, een soort vergelijkingssite... zoals je mobieltjes vergelijkt op internet? Uh, uh, waar is de goedkoopste, waar is de beste? Voor een klein deel wel. Hè. Je kunt scholen onderling vergelijken. Maar wat eigenlijk veel belangrijker is... dat je informatie van die school krijgt die je niet aan de buitenkant kan zien. Het is volgens mij, ik heb het nooit eerder gezien, uniek in de wereld, zo'n site. Ja, het is uniek dat een sector zelf zich zo laat zien, zo over zijn kwaliteit in gesprek wil. Dat is denk ik uniek in Nederland, maar het is helemaal uniek in Europa. Dus wie weet wat voor internationale uitstraling deze site nog krijgt. Oh Kijk. ja, oh, dat is inderdaad wel heel uitgebreid. Ja. Ik voel me veilig op school, de sfeer is prettig. Docenten behandelen me met respect. Ja, ja, dat daar... soort dingen. Dat zou ik wel willen weten eigenlijk voordat ik mijn kind ergens aan uitlever om het me zo te zeggen. Nou, als u dat nou ook heeft, dan kunt u surfen naar www.schoolvo.nl. dus echt vo, vo, en ook het basisonderwijs is geïnteresseerd inmiddels in zo'n zelfde site, dus uh, grote kans dat die op termijn er komt. Goed nieuws voor de regelmatige gebruikers van de Afsluitdijk. Voortaan. Nee, niet voortaan, binnenkort kunt u 69 seconden sneller het traject afleggen. Marco in Visser. Dat schiet lekker op. Dat schiet lekker op. <laughs> het is maar een klein stukje natuurlijk. Maar goed, dat hebben we dan. Als ik de regering was, zou ik meteen een tolweg van die afsluitdijk maken. hoor, Want uh, iedereen wil hier natuurlijk op. Zeg, uh, ja, sommige mensen zijn blij. Andere mensen zeggen van ja, was de afspraak nou niet... of was ons nou niet toegezegd in het regeerakkoord... dat we in heel Nederland 130 kilometer ja. per uur zouden gaan rijden? Ik dacht het wel. Ik geloof dat het er zo in stond. Maar nou ja, we moeten het dan maar met die afsluitdijk uh, doen. Ik ben hier vanochtend uh, al twee keer heen en weer gereden om te kijken hoe dat gaat. Nou, ik, ik heb geconstateerd, het kan. Benieuwd wat meneer De Jong van de PVV ervan vindt, Leon De Jong. Goedemorgen. Een hele goedemorgen. Bent u blij? Nou ja, het is in ieder geval hartstikke positief dat uh, per 1 maart uh, de minister gaat beginnen met een proef om 130 km per uur te gaan rijden. Absoluut. Ja, ja. en dan uh, hebben we dus uitgerekend dat, hier, dat je de afsluitdijk 69 seconden sneller doet. Ja, dat slik je dat niet, hè? Nou, waar het natuurlijk om gaat is dat die proef wordt gestart om er vervolgens uh, ervoor te gaan zorgen dat we door heel Nederland 130 km per uur kunnen gaan rijden. En uh, geloof me, als je 130 km per uur te snelweg gaat, dan ben je over het geheel toch wel wat sneller thuis. En daar gaat het natuurlijk ja. om. Nou heb ik uh, gisteren wel uit de nieuwsberichten begrepen dat het uh, niet in heel Nederland haalbaar is. Hè? De minister heeft het nu over een derde van de Nederlandse snelwegen. Ja, nou ja, wij hebben begrepen dat dit, uh, wat, u nu allemaal, wat, wat nu naar voren komt, komt uit een conceptbrief. Uh, de minister moet nog een brief sturen naar de Kamer. Uh, wat wij vinden is dat het in ieder geval positief is dat er nu met die uh, proef gestart wordt. Wij hebben als PV altijd gezegd dat wij het doel hebben om door heel Nederland op zoveel mogelijk plekken 130 km per uur te laten rijden. En uh, dit is ja. gewoon een goed begin daarvoor. Ja. ja, rijdt u zelf wel eens 130? Nou ja, luister, ik... Uh... Wat mijn punt is, is dat ik, er zoveel, kijk. er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die uh, op die snelweg zitten en uh, we krijgen heel veel mailtjes van mensen die zeggen van kunnen we nou niet uh, op sommige plekken gewoon wat harder gaan rijden. En die 130 ja. km per uur die komt dan uh, zeer vaak uh, in onze mailbox voorbij. We zijn dus ook heel erg blij dat het nu wordt gestart met die groep. Ja, Bent u ook bekend met de afsluitdijk? Komt u hier vaak in deze omgeving? Ja, ik persoonlijk kom daar niet uh, zelf uh, erg nee. vaak moet ik wel eerlijk zeggen. Ik ben er ook vanochtend nu niet uh, bij. Ik zit nu op de fractie. Nee. We veel aan het werk, uh, ja. maar het is wel zo dat het in ieder geval een plek is waar je die, start, die proef kan starten. Om vervolgens, ja. en dat is waar ik uh, uh, op wil inzetten, om vervolgens uh, door heel Nederland die 130 km u te kunnen rijden. En daarom wil ook de PVV natuurlijk dat de uitkomst van die uh, proef uh, zo snel mogelijk bekend wordt, uh, zodat we daarmee kunnen gaan starten. Ja, nou, ik ben heel benieuwd, meneer de Jong. Ik zou zeggen, blijft u even hangen. Ik bevind mij op dit moment bij het monument aan de Afsluitdijk. Er is hier een lunchroom, die is inmiddels open. Ik zou zeggen, ze zijn nog een beetje vroeg voor de lunch, maar in ieder geval zijn ze open. Ik ga even kijken, want hier zijn natuurlijk mensen die iedere dag die Afsluitdijk, of tenminste vaak die Afsluitdijk, uh, rijden. En dan ben ik toch eens even benieuwd hoe, wat zij ervan vinden. Meneer Jongbloed bijvoorbeeld, die zwaait hier de scepter over de lunchroom. Goedemorgen. U ja, goedemorgen. Ja. 130, wat vindt u daarvan? Nou, op zich zou het geen kwaad kunnen. Maar uh, ja, ik denk nou, ik rij zelf ook vaak 130. Daar ben ja? ik ook in overtreden. Zeg dat nou maar niet op de radio, ja, nee, want ze maar... weten u te vinden, hoor. Ja, dat is... ik heb wel eens een keer een bekeuring <laughs> oh, Maar toch? ik doe het wel op de momenten dat het kan. Ja. En ik ben wel straks wel, dat iedereen, vooral de jongeren die denken... nou, je mag 130, ik ga 130. En dat je daar misschien problemen mee gaat krijgen. Nu ook... kent u de afsluitdijk hier, hè? Ja. Die rijdt u natuurlijk heel vaak. Hoe ligt die erbij? Is die geschikt voor 130? Nou, uh, ik denk 1 hey, maart niet lukt, hoor. Waarom niet? Nou, want het asfalt wat de verleden jaar in maart de pril opgelegd is... bij. Uh, mijn ...naar de vorst, dat is nou allemaal weg. Zit... Het asfalt is kapot? Ja, er zitten zulke gaten in de dijk. Oh uh... jee, meneer De Jong, het asfalt is kapot. Ja, nou ja, de minister ja, uh... die geeft hier aan dat hij uh, proef kan starten op uh, die afsluitdijk. Dus uh, daar gaan we dan maar van uit. En uh, ja. Ja, wat, uh, hoe dat in de praktijk gaat, uh, wij krijgen nu te horen dat die proef daar wordt gestart. En uh, dat is gewoon ja. hartstikke ja. belangrijk om vervolgens overal die 130 minuten te kunnen rijden. Ja. Ja, nou, dat is de theorie. Ik, ben me hier, ik hou me hier nu met de praktijk bezig. Ik ga straks met meneer Jongbloed nog even het asfalt uh, inspecteren na half acht. Meneer De Jong, uh, alvast uh, bedankt voor uw reactie. En meneer je, Jongbloed bedankt. hier in de lunchroom, uh, we gaan even een kopje koffie drinken samen. Dat doen we. Ja, okay. ja, ja, je, je blijft er, Mark Robin? Natuurlijk, bij het wij het monument. hier bij het monument in, in, in het koffiehuisje hier. Dus, uh, Komt dat ook uh, zien? Komt dat, Hoor, ook, dat, zien? Af, komt dat ja. ook zien? Bent u daar op de afsluitdijk en wilt u meepraten over die 130 per uur? Dan naar het monument halverwege de afsluitdijk, Markerop in Vissen. blijft daar. Er zijn weer goede deals bij KPN. Onze topaanbiedingen voor ondernemers. Nu 500 euro korting op de Samsung Galaxy Tab bij twee jaar zakelijk mobiel internet. En u ontvangt zes maanden 50% korting op het abonnement.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 Een arts op het plein zei tegen de nieuwszender Al Arabiya dat er zeker vier doden en dertien gewonden zijn. Op het plein is het de hele nacht onrustig geweest. Deze demonstrant vergeleek de situatie met een middeleeuwse veldslag. Het lijkt eigenlijk een medieval-vrijbabel. Ze hebben have armen, maar ze schieten in the air zo so hard. En ze throwing een van die cocktails aan ons. Maar um, het is een deadlock.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 Als je dat doet, dan kun je zelf ook boetes krijgen. Maar ik vind dat als je het dan nog een keer gaat doen... Ja, dat eigenlijk jouw bedrijf dicht moet. Vorig jaar controleerde de arbeidsinspectie duizend uitzendbureaus. Een kwart daarvan deugde niet. En daarvan zijn vooral Poolse werknemers de dupe, zegt vakbond FNV. Het is een aaneenschakeling van uitbuitingen. Het is CO niet betalen, het is uh, boetes opleggen. Het is, uh, als we de CO maar wel moeten betalen, gaan de huisvestingskosten omhoog.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 En verder fotografeerde hij onder meer de Meiopstand in 68 in Parijs... de maagdenhuisbezetting in 69 en de nieuwmarktrellen in 1975. Hij werkt als freelancer voor bladen als Vrij Nederland. Koen Wessing is 69 geworden. De Amerikaanse band The White Stripes heeft zichzelf opgeheven. Op hun website zeiden we Jack en Meg White dat ze geen albums meer zullen maken... en dat ze ook niet meer optreden. Ze zeggen dat ze willen stoppen op hun hoogtepunt. The White Stripes, uit Detroit, begonnen in 1997. Ze maakten vijf albums, waaronder één met de Nederlandse titel De Stijl, de kunststroming. Een wereldhit hadden de White Stripes met, wat u net hoorde, Seven Nation Army. En vorig jaar speelden de White Stripes nog op Lowlands. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is inmiddels zo'n 3 tot 5 graden en in een groot deel van het land is het nog bewolkt en nevelig. In het uiterste oosten en zuidoosten valt plaatselijk nog een beetje regen en modregen. Maar in het noordwesten en westen komen al enkele opklaringen voor. Nou, in de loop van de ochtend wordt het overal droog, klaart het vanuit het westen verder op. Maar in het oosten dat duurt het overigens nog even voordat de zon daar doorbreekt. Vanmiddag zien we overal een afwisseling van stapelwolken en zon en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 5 tot 7 graden. Daarbij staat een matige aan zee vrij krachtige wind uit het westen. Vanavond draait de wind naar het zuidwesten en neemt dan ook flink in kracht toe. En vooral vannacht gaat het hard waaien. In het binnenland komt vannacht een vrij krachtige wind te staan. Aan zee mogelijk een stormachtige wind, windkracht 8. En daarnaast gaat het ook regenen. De minimumtemperatuur valt al vanavond en die ligt rond 2 graden. Vannacht wordt het enkele graden warmer. Morgen dan doet het weer herfstachtig aan. De dag die verloopt onstuimig, bewolkt en regenachtig. En het wordt een graad of 8. Aan Verkeersinformatie: er staan wat meer files dan gebruikelijk. In totaal, nu 134 kilometer. Wat opvalt is de nasleep van een aanrijding op de A9, Alkmaar Amstelveen... tussen knooppunt Kooimeer en Weverwijk 8 kilometer. De A12-Duitse grens richting Arnhem tussen Afwitbeek en Zevenaar, 2 kilometer. De rechte is daar dicht na een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto. Daardoor loopt het ook vast op de A18 van Varsseveld naar Zevenaar. Daar staat tussen Wil en knooppunt Oudijk, 2 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein 7 kilometer. Dat heeft te maken met de aanrijding op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Bij het knooppunt is de rechter rijschok dicht. Ook een aanreding op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Valburg en Renkum staat 5 kilometer. Daar is de linker rijschok dicht. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via nos.nl. U vindt daar alles over de ongeregeldheden op het Tagierplein in Cairo. En ook meer over dat nieuwe planetenstelsel dat ontdekt is. Ruimtevaartorganisatie NASA maakte dat bekend. Het bestaat uit zes planeten die om een zonneachtige ster draaien. Misschien een planeet. Igna Snelle, docent sterrenkunde aan de universiteit in Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het voor stelsel dat de NASA heeft ontdekt? Ja, het is een uh, ongelooflijk rare vondst, uh, uh, denk ik. Dus wat, uh, wat de Kepler-missie van NASA doet... Uh, die observeert sinds zo'n anderhalf jaar... Uh, het uh, licht van meer dan honderdduizend uh, andere zonnen. En uh, om te kijken of dat er af en toe uh, donkere objecten... zoals de aarde of Jupiter uh, voorlang schuiven. En die verduisteren dan een heel klein beetje licht... waardoor zo'n zon dan eventjes een beetje minder helder lijkt. Mm -hmm. En... Uh, nu heeft NASA een zon gevonden op een paar duizend lichter afstand van de aarde, uh, Kepler-11... Uh, waar er niet één zo'n object voor langs schuift, maar zes. Ja, Dat is wel een ongeloofl ongelooflijke vondst, want dat is iets wat we nog niet eerder gezien hebben. Ja, dan komen ze er dus, meneer Snelle, steeds voor langs. En dat betekent dus dat de planeten omheen aan het draaien zijn. Ja, precies. Ja. En, uh, en wat zegt dat dan? Nou, Het mooie eigenlijk daarvan ook nog is dat uh, de vijf van die zes uh, in, in hele korte banen zitten... Dus als je naar de aarde kijkt, die draait in 365 dagen om de zon. Uh, Venus doet dat in 224 dagen. En Mercurius, die dicht bij de zon staat, die doet dat in 88 dagen. Nou, rond deze Kepler-11 draaien er 5 van de 6 uh, binnen omloopstijden van 50 dagen. Dus ja, dit, dit, dit, dit, dat is uh, heel erg raar, en een groot raadsel. Want die zitten dus heel dicht op elkaar. Ze voelen niet alleen de zwaartekracht van de zon waar ze omheen draaien... Maar ook nog van hun buren. Uh, ja Waardoor al die banen ook steeds een beetje opschuiven en ja, veranderen. En als je het vergelijkt met het, de aarde, deze zes planeten... zijn ze dan even groot en zwaar? Uh, uh, nee, ze lijken eigenlijk uh, niet zo heel veel op de aarde. Ze hebben allemaal een stuk grotere massa. Uh -huh. En dan uh, komt er ook nog bij dat de dichtheid uh, veel lager is. En ja, dat houdt in dat het hier eigenlijk om uh, ja, een soort gasreuzen gaat. En... Uh, en dat komt ook nog bij uh, ja, dat ze, dat ze vlak bij hun ja, zon draaien. Dus het is er erg, uh, erg heet. Goed, dus een planetenstelsel met zes planeten... die dicht om hun moederplaneet draaien. Moederzon, M moederzon ja. Moederzon, ja. Wat hebben we eraan dat we dat zien? Uh, ja, nou, een van de grote vragen eigenlijk waar astronomen zich op dit moment mee bezighouden... is uh, hoe dat de aarde en de zon zich gevormd hebben... zo'n 4,5 miljard jaar geleden... En uh, ja, we leren eigenlijk heel veel door naar andere zonnen te kijken. Uh, vooral naar dit soort hele extreme objecten. Want stel nu dat we een model gaan maken van uh, hoe dat de aarde zich zou kunnen vormen. Dan moeten we niet alleen maar de aarde kunnen verklaren, maar, maar ook deze. Maar en, uh, dit zonnestelsel dus, wat nu ontdekt is, is dus veel jonger? Uh, nee hoor, nee, oh. nee. Ik denk het niet. Uh, al weet ik niet helemaal zeker uh, wat de leeftijd is, maar ik geloof niet dat het... Dat het uh, uh, een specifiek heel, uh, heel, heel erg jong uh, object is. Nou zei u net, meneer Snelle, dat het er heel erg uh, warm is. Do ja. dat, door de zon. Hè? Uh, um, zou er leven mogelijk zijn of is het daarvoor echt te heet? Uh, nou, uh, het zal daar uh, een paar honderd graden zijn. Dus, het, dus ik denk niet dat daar leven mogelijk is. In ieder geval niet het soort leven wat wij maar kennen. Maar misschien wel iets anders? W waar denkt u dan? Uh, nee hoor, oh, nee, oh, ik denk het niet. Nou. <laughs> nee, nee, het is gewoon te, te warm. Uh, het lukt niet om ingewikkelde mo leucule te ja, maken onder dit soort uh, hitte. Dus weer een planetenstelsel ontdekt en er zat weer geen aarde bij. Uh, uh, nee, nee, nee, nee <laughs> dat niet. Hè, moeten we nou zo eindigen ja. met deze teleurstelling? <laughs> nee, wat, wat, wat is de reden dat NASA zoveel stelsels ontdekt eigenlijk? Juist omdat ze ja, uh, met een buks uh, op een mug schieten... namelijk 150.000 sterren in de, in de gaten houden continu? Ja, dus uh, dit komt puur door deze Kepler-missie... Uh, die nu uh, ander, anderhalf jaar bezig is en die blijft nog uh, vijf jaar waarnemen. Dus het zou en, kunnen uh, dat er nog meer ontdekt wordt. Ja, dat is zeker. Het idee is... Ik geloof, het staat niet in het paper wat ze uh, vandaag uitgebracht hebben. Maar ze hebben wel, uh, dat de, tussen de regels door een beetje... zeggen ze dat ze vijftig uh, mogelijke aardes uh, gevonden hebben. Waar maar, wel misschien uh, leven op mogelijk is? Of, ja, uh, dat weten we pas als we er zijn. Waar van daarvan uh, eventueel leven op mogelijk is. Dat betekent dat uh, het dat er niet te warm en niet... Te, ja koud is. Zeg ja, maar. snap ik. Dus, ja. Nou, dan spreken we u wel weer. Igna okay. sneller. dank u wel. Docent Sterrenkunde aan de Universiteit van Leiden. Tijd voor de sport. Stom van het hek. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, transfermarkt gesloten. En nu krijgen we het te horen dat er toch nog weer een Feyenoord-speler naar Chelsea gaat. Hoe ja. zit dat? Nou, dat is een bijzonder verhaal. In dit geval heet deze jonge Nathan Aken. Die is 15 jaar oud op dit moment. Wordt op 18 februari 16. En dat is de leeftijd waarop voetballers worden vrijgegeven en een contract mogen aangaan. En in dit geval uh, <coughs> sorry, heeft Chelsea gezegd, nou, wij willen die jongen graag hebben. En die gaat dus uh, in februari een contract bij Chelsea tekenen. Dat is uh, voor Feyenoord heel teleurstellend. Het is voor ja. de Engels voetbal heel teleurstellend. Dus zijn we ze al dingen. kwijt als ze 15 zijn. Ja, ze gaan steeds jonger weg. Ze mogen dus op hun zestiende weg. Het is zelfs de aanleiding uh, voor uh, PvdA-Kamerlid Tjeerd van dekker, om hier een Kamervraag over te gaan stellen aan minister Schippers. Want uh, bekend is geworden dat die jongen op zijn vijftiende bij uh, Chelsea rond december met zijn zaakwaarnemer daar geweest is om de zaak te beklinken. En uh, dat uh, valt onder kinderhandel, zegt dit Kamerlid. En het is een hele heikele kwestie waar de FIFA DUEVA iedereen zich voortdurend uh, over buigt. Maar ja, officieel mag hij rond zijn 16e weg en hij kiest daarvoor. Dus ja, dan sta je uh, uh, stil en alleen en verlaten blijf je achter als Feyenoord. <lacht> Ook even spreken over Luis Suarez, um, de ex ajax scoort zomaar uh, <totstitie> tijdens zijn eerste wedstrijd bij Liverpool. Ja, hij mocht erin gisteravond, speelde tegen Stoke City, alle ogen waren al op hem gericht natuurlijk en na een minuut of 35 ging hij al warm lopen, dat was op zich al voldoende reden voor het stadion om tot zeer groot enthousiasme te komen, maar het duurde nog even hoor, rond de 62 minuut kwam hij erin en uh, Kuyt die ontzettend goed speelde overigens, die gaf hem een prachtige paas in de 80e minuut, hij moest de keeper omspelen, schoot eigenlijk wat te zacht in, de Stoke City. City-speler uh, de bal vervolgens met bal en al het doel in. Oh, dat is uh, maar, een eigen doelpunt. Ja, dat is, daar is nog wat discussie over, hm. maar gezien het verhaal he, je moet het altijd mooier maken dan het is natuurlijk werd dit doelpunt <laughs> toch wel aan uh, Suarez. en wordt het waarschijnlijk ook wel aan Suarez toegekend. Wat wel opvallend was, was zijn een, uiteraard ongelooflijke vreugde, maar ook wel de ongelooflijke populariteit en uh, enthousiasme wat zich in het stadion een meester al. maakte toen hij uh, überhaupt uh, van die bank afkwam. Hm. En je ziet toch ook altijd wel weer als iemand zoveel zin heeft om ergens anders te gaan voetballen, dan kunnen er ineens ook weer een heleboel dingen meer die de afgelopen maanden niet konden. Dus voor hem was het een, een mooi avondje. Hij bijt zich er echt in vast. Ja, wees gerust, hij bijt zich er volledig in vast. Even in nog, Avila heeft ook gescoord. Ja, Avila. Begint hij te draaien bij Barcelona? Nou, ik moet eerlijkheid zeggen, het was een bekerduel. duel tweede wedstrijd. Eerst was al met 5-0 gewonnen, dus de grote mannen uh, kregen rust. Maar goed, hij mocht meedoen. Zo begint dat, zo'n carrière bij Barcelona. Hij scoorde in die wedstrijd. Ze wonnen met 3-0 met een soort veredeld B-elftal. Maar het zijn wel de momenten waarop je een beetje moet laten zien van. Uh, als er wat aan de hand is bij de grote mensen, dan moet je mij hebben uh, als, ja. als twaalfde of dertiende. Dus in dat opzicht verloopt het voor hem tot nu toe, uh, zoals het vaak uh, gaat, uh, rustig. Maar uh, gestaag uh, de goede kant op met aflaai. Tom van Teck, dank De demonstraties en de chaos in Egypte hebben ze ook een gevolgen voor de economie. Welke? Dat hoort u zo dadelijk hier in het NOS Radio 1 Journaal. is Isma's horen van Jolanda van der Velde hoe het is op de weg. Jolanda. Lara, het wordt wel uh, iedere keer wat drukker. 169 kilometer file. Uh, wat opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Afwit-Budel en Falkenzwart al 7 kilometer. Op de A12-Duitse grens richting Arnhem bij Zevenaar... nog steeds drie kilometer na die aanrijding. Daar is de reisrook nog dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A18-Varsenveld richting Zevenaar. Tussen Wil en Knopende Oudijk drie kilometer. Ander probleem zit bij Rotterdam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen het Ido ambacht en het Knopen de langzaam rijden over 16 kilometer. nieuws is dat die rijstrook op de A20 nu vrij is. Dus misschien gaat het daar weer wat beter doorstromen. A28 een aanrijding Hogeveen richting Zwolle... bij de Alveden Leuzen 5 kilometer. En ook een aanrijding op de a 50 richting Arnhem... voor knooppunt Grijzoord 5 kilometer. Daar is de linkerreis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, dat gaan we het maar weer hebben over Egypte. Door alle demonstraties daar eh, ligt de economie van dat land al tien dagen helemaal plat. En dat heeft ook gevolgen voor de Nederlandse economie. Het versloten van de economieredacties redacties aangesloten. Uh, Bert, je hebt dat uitgezocht. Wat merken wij daarvan? Nou, We gaan uh, merken in uh, de supermarkt dat de prijzen omhoog gaan... van uh, buintje, boontjes, de haricot ver, ja. de uitjes, de aardbeien... kortom, al het, uh, uh, het vers segment. Albert Heijn bijvoorbeeld is al overgeschakeld op groenten... die uit Kenia en uh, Ethiopië komen... Ook de andere supermarkten zijn dat aan het doen. En jij ja, Egypte is gewoon een belangrijk land voor wat betreft ons verse voedsel. Tussen de 20 en de 30 procent van het vers product, dat komt uit Egypte. Dus ja, als het schaars wordt, gaat de prijs omhoog. Het schaarste zeg je. Spreek je ook al van een tekort? Of is het zover nog Nou, bij de groenten nog geen tekort, wel bij andere uh, producten. Uh, want ik, zoals ik uitlegde, dat kan via andere landen worden opgevangen. Opge uh, er dreigt wel een tekort bij de katoen. Uh, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, daar uh, is er al zo weinig katoen dat de fabrieken stil liggen. In Nederland is er nog net voldoende, maar daar dreigt wel dusdanig een schaarste dat het tekort ontstaat. Ja. Economie ligt plat. Ik zei het net al, is er in- en export... Naar van Egypte mogelijk? Nou, je kan eigenlijk gewoon zeggen dat de handel helemaal stil ligt. Uh, dat komt trouwens vooral omdat de douane niet werkt, begrijp ik, van, uh, van iedereen. De goederen kunnen niet worden ingeklaard en uh, ook dus niet worden uitgeklaard. Hè. Uh, het is altijd een hele papierwinkel. Als je daar iets wil invoeren, dan uh, heb je wel dertig stempels nodig. Uh, maar vooral via de lucht kan er geen uh, vrachtverkeer uh, plaatsvinden. Passagiers, dat kan nog wel. Maar goederen met vrachtvliegtuigen, uh, dat komt er niet in. Als de vracht meegaat met het passagiersvliegtuig... is het ook zelfs dat heel erg lastig om het het land in te uh, te mm, dat is over de lucht, door de lucht, via zee, de olie, het Sueuskanaal, hoe loopt dat? Nou, dat was wel even spannend, begin van de week met name. De militairen hebben het Suezkanaal nu helemaal overgenomen, althans de begeleiding daarvan. Normaal vaar je in een soort convooi door het kanaal, dat gebeurt nu ook nog wel, hoewel de berichten daarover verschillen, maar in ieder geval is wel zeker dat er vertraging plaatsvindt. De een zegt, het zijn een paar schepen, de andere zegt, van, het zijn nog heel veel schepen die er doorgaan. Wat van belang is, is dat de communicatie met de wal is hersteld. Dat was uh, eerder deze week uh, lastig. Omdat een deel van die communicatie vindt ook plaats via het internet. Internet lag eruit vanwege heel andere redenen. Maar het trof dus ook de schepen door het Suezkanaal. De havens overigens, die zijn ook wel gesloten. Mars, nee. dat is zo'n hele grote reden die heel erg veel uh, vervoert over de wereld. Die uh, doet de havens niet meer aan. Want er zijn ook geen arbeiders om uh, de zaak te lossen. En bovendien hier ook weer hetzelfde probleem als op de luchthavens. Er zijn geen mensen om al die stempels te zetten. Zodat je de goederen niet kunt inklaren. Ja, dat Suezkanaal, dat is natuurlijk van, van belang voor... Egypte. Hè? Want anders moet je om kaap de goede hoop gaan varen. Dat, uh, dat levert veel vertraging op. Ze doen daar alles wel aan om dat open te houden? Ze doen daar alles aan om dat, uh, om dat open te houden. Het is vooral van belang voor Egypte. Het levert wel een aantal dagen uh, vertraging op uh, richting Europa en ook richting uh, Amerika. Maar uh, het is uh, niet van grote invloed. In ieder geval zie je op de olieprijs dat die uh, de laatste dagen ook redelijk stabiel is ja. uh, gebleven. Dus daar heeft het weinig invloed. Ja, in. zakt iets hè. Uh, zelfs nog die olieprijs. Uh, zijn er nog andere producten die daar last van hebben? Nou ja, dat is wel uh, merkwaardig. Nederland is een doorvoerland, dat weten we dan allemaal uh, wel. Maar we realiseren ons dat niet altijd. Wij voeren heel erg veel medicijnen door. Heel veel grote Amerikaanse farmaceuten die zijn hier gevestigd. En vanuit Nederland wordt ook de Noord-Afrikaanse markt uh, bediend. Help. Dus de, uh, geen ja. antibiotica gaan er bijvoorbeeld meer. Uh, Darmmedicijnen, allerlei ziektes die jij in darmen kunt hebben, worden vanuit Nederland naar Egypte getransporteerd. Dus er ontstaat daar schaarste? Daar ontstaat schaarste. Ja. Ook op het gebied uh, van, uh, van medicijnen. Ik weet niet precies hoe het met alle ziekenhuizen is. Er zijn verschillende berichten ook daarover. Maar in ieder geval weet ik wel dat uh, heel veel medicijnen niet meer kunnen worden aangevoerd richting Egypte. Bert van Sloten. Hij zocht uit wat de Egyptische perikelen, de onlusten daar en de demonstraties daar uh, voor invloed hebben op de economie, zowel daar als die van ons. Tien minuten voor acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan maar eens even terug naar eigen land. Een beetje richting het noorden, de afsluitdijk. Mark Robin Visser is daar en die is op de helft bij het monument. U bent trouwens van harte welkom om met hem te praten over het verhogen van de maximumsnelheid. Mark Robin. Ja, ja nou ja, goed, mag wel zeggen, de koffie staat hier klaar en er is hier oh, iemand... Bent u voor de koffie gekomen of bent u voor mij gekomen? Uh, nou, ik moest, ik, ik, ik moest naar, naar, naar Heerenveen naar Heer toe ja. uh, vanuit Leiden. Dus uh, dan vind ik het altijd een heel, heel mooi stuk om, uh, om te rijden. Ja. En hoe hard heeft u dit stuk dan gereden, uh, eerlijk zeggen? Eerlijk zeggen, uh, rond de 100, 110. Want ik probeer er altijd wat langer over te doen. Omdat het altijd een heel oh, dat is mooi zo. stukje Nederland is. Dat, is. dat is ook een mooie, zeg. <laughs> nou, maar straks 130 en dan ziet niemand meer hoe prachtig het hier is. Uh, nee, dat, is ook, zo. dat ja. is ook zo. Maar goed, als je, als je kijkt 130 of 120 uh, op een uurtje... het is maar 3,5 minuut. Dus waar hebben we het over in het verkeer in Nederland? Ik proef dat het voor u niet zo nodig hoeft. Uh, nee, klopt. Nee. Maar als het nou in heel Nederland was, we hoorden vanmorgen meneer De Jong van de PVV, die zei nou we gaan er nog steeds vanuit dat het in heel Nederland 130 wordt. Wat vindt u daarvan? Ja dan is het nog, als je kijkt hoe, hoe, hoe, lang, hoe groot Nederland is, eh, dat je eh, in een uur naar de grens zit in Duitsland eh, vanuit de kust. Eh, dan is het 3,5 minuut, dus dan nog. We schieten er niet zo heel erg veel mee Ik op. Ik vind het, dat, het, dat we er te weinig mee opschieten. Ik zou zeggen, neem een lekker kopje koffie. Dan ga ik nog even naar meneer Jongbloed... die hier al, ik geloof, 31 jaar deze lunchroom. Ja. ja. ja. ja dus u, u kent het hier uh, van haven tot gord. Ik weet hoe het, hoe het hier gaat, het verkeer. En het is uh, soms al een racebaan. Buiten de snelheid, om is het hier al een racebaan? En u vertelde mij vanmorgen dat u zei... ja, 130 op de Afsluitdijk, allemaal leuk. Maar het asfalt is kapot. Ja, het uh, asfalt is er vleden jaar maart, april allemaal hersteld... En die stukken die vleedig jaar gesteld zijn, die liggen er nou allemaal weer uit. En er zijn verschillende plaatsen op de hele dijk. Dus ik vind het een beetje onverantwoord. moet dat eerst mij herstellen voordat uh, 1 maart uh, die snelheid ingaat. U moet het nog zien gebeuren? Ik moet het zeker nog zien gebeuren. Want... Ondertussen, meneer, uh, meneer Jongbloep, moeten we toch even gezegd hebben... u ziet het iedere dag, maar we zien een fantastische zonsopgang hier over het water. Ja. Dat is, dat, de, de, de, het formaat raam is een beetje dat van een televisiescherm... maar hier kan geen televisie tegenop. Nee, dat is... Dat, dat, aan, dat aanzicht blijft altijd, blijft altijd boeien. Prachtige natuur. Maar dan kom ik wel even op het volgende punt. Als we allemaal harder gaan rijden, dan krijgen we ook meer uitstoot. Hè? Meer, ja, meer vervuiling. dat zegt men maar. Er wordt nog maar twee keer in het jaar gemaaid. En als ik daar zie langs de weg... wat er mooie bloemetjes en plantjes allemaal groeien... die hebben helemaal geen, geen last van die lucht. Van die auto's, volgens mij. En, en ik heb hier vroeger een vlaggen, vlaggenmars gehad met een touw aan de buitenkant... Ja. En als het oostenwind was en ik had gevlaagd boven of naar beneden, dan waren mijn handen roetzwart. Van de oostenwind? Van de Oostenwind. Ja. Nou, die komt over de Veluwe uit het industriegebied van Duitsland vandaan. Niet van hier, zeg maar. Maar die komt niet hier vandaan. <laughs> zeg, meneer Verhaak, die zit, hier, die zit hier aan zijn boterham. Die verslikt zich bijna van Milieudefensie. Ik ga straks met u praten, hoor. Ja. ja u goed, schokt daar je... wel even van, hè? Ja, ja, nee, ja harder rijden betekent meer vervuiling, hè? Ja, ja dat is duidelijk. Na achter ga ik met u praten. En met de andere mensen die zin hebben om hier een bakje te komen doen... Eh, bij het monument aan de Afsluitdijk. En niet met 130 te langs. Nog niet. Wat mag hij? Nee, Nog -ie. niet. <laughs> Binnenkort mag dat. Marco Visser blijft op zijn post aan de afsluitdijk. U kunt zich bij hem melden. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Het liveblog van de Arabische nieuwszender Al Jazeera draait alweer op volle toeren. De laatste melding is uh, van tien over zeven vanochtend. Voor- en tegenstanders van president Mubarak gaan door met stenen gooien... terwijl de zon opkomt boven Cairo staat er. En inmiddels zie ik is er weer een bericht bijgekomen... namelijk dat de Egyptische staatstelevisie zegt dat vijf mensen zijn uh, omgekomen... vannacht op het Tahrirplein en dat meer dan 800 mensen gewond zijn geraakt. Gedeponeerde berichten van de afgelopen nacht... gaan ook over de gevechten op het Tahrirplein. Om vijf uur bijvoorbeeld kort verslag over enkele artsen... die gewonden behandelen op het Tahrirplein. Er zijn ook verschillende foto's van het werpen van Molotov-cocktails te zien. Volgens een andere Arabische nieuwszender, Al Arabiya... waren er de afgelopen nachtelijke uren beduidend minder mensen op het plein. Maar nu het ochtendgebed geweest is... trekken nieuwe protesterende massa's weer op naar het centrum van Cairo. En dat zie je ook op de beelden bijvoorbeeld, uh, van Al Jazeera. Volkskrant schrijft dat president Mubarak achter de feiten aanloopt. Als hij vorige week had toegezegd niet meer terug te zullen komen... naar de verkiezingen van september, was dat misschien voldoende geweest. Nu niet meer. Zeker nu de situatie op het Tahrirplein volledig uit de hand dreigt te lopen. Rest Mubarak niets anders dan het presidentieel paleis... zo snel mogelijk te verlaten. Aldus de Volkskrant. Als Mubarak zo graag wil aanblijven tot september... Dan moet moet hij ook zorgen dat er weer rust komt in Egypte, vindt het AD, en dan moet hij ervoor zorgen dat voor- en tegenstanders van zijn regime elkaar niet meer te lijf gaan, hm. en dat de internationale gemeenschap zich geen zorgen maakt om het vredesproces in het Midden-Oosten en om het Sueiskanaal. Anders, schrijft de krant, is Mubarak de zoveelste dictator die zijn land en zijn volk alleen maar ondergeschikt maakt aan zichzelf. De Volkskrant had dan ook nog een interview met de Egyptisch-Zwitserse filosoof Tarek Ramadan. Volgens Ramadan is de huidige opstand in Egypte geen religieuze, daarom wordt Egypte volgens hem dan ook geen nieuw Iran. Daar speelde de islam vanaf het begin een belangrijke rol... toen het regime van de Sja omver werd geworpen, in Egypte niet er nou, is ook ander nieuws in de verschillende media. Kijken we even naar de Telegraaf. Volgens die krant treffen de aangekondigde defensiebezuinigingen... vooral de luchtmacht in Nederland en de marine. Er zullen minder straaljagers gekocht worden... en de aanschaf van de JSF zou zelfs onzeker zijn. Daarnaast is de toekomst van de onderzeedienst onduidelijk. In de krant reageert het ministerie van Defensie... met de mededeling dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Golf van Mexico zal eind volgend jaar grotendeels zijn hersteld... van de olieramp die het gebied afgelopen jaar trof, meldt de BBC. In april vorig jaar ontplofte het olieplatform, de Deepwater Horizon... u weet dat, olie stroomde vanaf dat moment maandenlang rechtstreeks de zee in. BP, eigenaar van het olieplatform, heeft aangekondigd... dat er ook een financiële regeling komt voor iedereen... die inkomsten is misgelopen als gevolg van de ramp. Dan naar RTV Drenthe, want volgens die regionale omroep wordt het vandaag duidelijk wat er gaat gebeuren met politiechef Gerda Dijksman. Weet u nog, die twitterde eind december dat twee doden die in Meppel waren gevonden vast wel het slachtoffer waren van huiselijk geweld. Ja, de twee bleken te zijn omgekomen als gevolg van het inademen van koolmonoxide. Vanwege deze misser werd Dijksman op non-actief gesteld. Vandaag moet blijken of dat zo blijft of niet. En wie denkt in het Louvre altijd te worden aangekeken door een mysterieus lachende vrouw? heeft het fout. Volgens de Italiaanse onderzoekers is de Mona Lisa gebaseerd op een man. Nou ja. Meldt het Franse persbureau AFP. Een leerling van Leonardo da Vinci zou model hebben gestaan. Het Louvre deelt de conclusies van de onderzoekers voorlopig nog niet. De wereld op zijn kop, zegt hij nou, zeg. bij Dat deze. Is een man die heel erg mysterieus kon lachen. Hmm. En een beetje loensten. Het is um, drie minuten voor acht, zo dadelijk na het journaal. Van 8 uur gaan wij weer schakelen met Egypte. We spreken onze correspondent Sander van Hoeren. Eerder hoorde je al Hans-Jaap die twee keer heeft moeten vluchten. Met gevaar voor eigen leven toch weer de straat op is gegaan. Wij spreken zo Sander. En we spreken met Samira Ardena. En we hebben het nog even over Yazi, die geweldige orkaan. Geweldig zware orkaan die Australië gisteren trof. bellen met onze correspondent en met Roosmarijn Rijmer... die hem vol over zich heen zag komen.